Goedemiddag. Everybody happy? Ja? Echt? Echt allemaal happy? Als we eerlijk zijn, dan zijn we niet allemaal happy. En dan zijn we in ieder geval niet altijd gelukkig of happy. Nederland staat dan wel op de zesde plaats van lijst met meest gelukkige landen in de wereld. Met mensen die het meest gelukkig zijn. En tegelijkertijd zijn ontzettend veel mensen in Nederland aan het worstelen met stress en burn-out en depressiviteit. Want het is soms heel lastig om gelukkig te zijn in een wereld die ons niet alleen heel veel moois geeft, zoals de liefde en vriendschap en feestjes, zoals die van mijn dochter Anna vandaag of de doop van Lucas. Maar een wereld die ook vol zit met teleurstellingen en pijn en verdriet. Hoe word ik nou echt gelukkig? Ik denk dat dat de vraag is die, die de meeste mensen zich regelmatig stellen. Misschien wel de vraag die we ons stellen. Hoe word ik in deze wereld nou echt gelukkig? En daarom deze serie Happiness waarin we samen kijken naar de bergreden van Jezus, Matthäus 5 tot 7, waarin Jezus op een prachtige, maar ook ontzettend verrassende manier beschrijft hoe dat gelukkige leven er nou precies uitziet. Ziet. Een leven waarin God centraal staat, een leven vol liefde en vrede en blijdschap en hoop, een leven waar we helemaal tot ons recht komen, en de mensen worden zoals God ons echt bedoeld heeft. Vrije en blije mensen. Nou, mocht je mijn introductie van de serie twee weken geleden gemist hebben, je kunt hem ook nog naluisteren op de website. Mocht je dat nog niet weten. Trouwens, alle preken die ooit in de oase gehouden zijn, staan er nog op. Vandaag gaan we naar een heel mooi stukje tekst uit de bergreden kijken. Matthäus 5, vers 13 tot 16. Daar staat het volgende. Jezus zegt dit. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Zo moeten jullie licht schijnen voor de mensen. Opdat ze jullie goede werken zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Jezus zegt hier, als je deel bent van mijn koninkrijk, als je aan mij toegewijd bent... Dan ben je twee dingen. Dan ben je zout en dan ben je licht. Wat bedoelt Jezus daarmee? En hoe worden we daar gelukkig van? Dat wil ik vandaag met jullie gaan bekijken. Allereerst zout. Hoezo zout? Zout in de tijd van Jezus, 2000 jaar geleden, werd voor twee dingen gebruikt. Allereerst om dingen smaak te geven. Hè? Net zoals we dat vandaag de dag nog gebruiken. Maar nog belangrijker, zout werd in die tijd gebruikt om bederf tegen te gaan. Om te zorgen dat iets niet ging verrotten. Want in die tijd had je geen koelkasten. En in een warm klimaat zoals dat van Israël, als je vlees of vis had, dan verrotte dat in no time. Behalve als je het dus met zout inbreven, met zout behandelde. Dan bleef, dan bleef het goed. Maar blijkbaar kon zout dus zijn smaak en zijn kracht verliezen. En dat kwam omdat zout in die tijd niet het zeezout is wat wij hebben. Hè, wat bijna 100% zout is. Nee, in die tijd gebruikt ze zout uit de Dode Zee. En dat had niet alleen zout, maar dat had ook allerlei andere elementen. En die konden op een gegeven moment gaan ontbinden. Elementen als calcium en gips. En als dat ging ontbinden, dan, dan werd dat zout bitter. En dan verloor dat zijn kracht. En wat deden ze met, met dat zout? Dat gooiden ze gewoon op straat, net zoals al het vuilnis. En daar liepen ze overheen. Als Jezus zegt, jullie zijn het zout van de aarde, dan zegt hij dus eigenlijk... Jullie zijn de smaakmakers van deze wereld. Jullie gaan het bederf in de wereld tegen. Jullie zorgen ervoor dat de, de samenleving leefbaar blijft. Maar, zorg ervoor dat je niet flauw wordt. Dat je je kracht verliest. Want dan kan ik je niet langer gebruiken om anderen tot zeg te zijn. Nou, dat is zout. Ten tweede noemt Jezus ons het licht in de wereld. Hoezo licht? Omdat licht duisternis verdrijft. Waar licht is, moet duister wijken. Dat kan niet anders. Zodra je je licht aandoet, is het niet een gevecht tussen licht en donker. Nee, dan, dan moet de duisternis wijken. En zonder licht kun je niet leven. Licht is essentieel voor een goed en veilig leven. In 1977, al heel lang geleden, ik was toen drie jaar, vond er een hele grote blikseminslag plaats... in de grootste elektriciteitscentrale van New York City. Ze noemden dat de, de New York Blackout. En het, daardoor kwam de stad... New York 25 uur lang zonder stroom te staan. En daardoor 25 uur lang zonder licht. Nou, de impact was gigantisch. Um, tienduizenden mensen gingen door de stad heen, door de pikzwarte nacht, om op rooftocht te gaan. 3800 mensen werden gevangen genomen of gearresteerd, omdat ze hele linkels leeg hadden geroofd. Er vonden tientallen doden plaats... Meer dan 5.000 ongelukken en miljarden aan schade. Waarom? Omdat er even geen licht meer was. Deze wereld heeft keihard licht nodig. Niet alleen voor onze ogen, maar vooral ook voor onze ziel. En Jezus zegt, jullie zijn dat licht. Zonder jullie... Wordt deze wereld een hele donkere plek. Laat daarom je licht schijnen. Je doet toch ook niet een lamp die je aandoet vervolgens onder een emmer. Nee, je, je, je doet die lamp zo hoog mogelijk. Zodat hij zoveel mogelijk licht kan geven. Zoals een stad bovenop een berg van heel ver af te zien is. Zo mogen jullie licht schijnen, zegt Jezus. Wauw. Weet je, toen ik dit zo las van de week weer, toen dacht ik wat geeft Jezus hoog over ons op? Wat heeft hij vertrouwen in ons? Ik weet niet wat deze woorden met jullie doen, misschien niet zoveel, maar bij mij riep ze twee, of eigenlijk een heel dubbel gevoel op. Aan de ene kant voelt het als een ontzettende eer, dat dat wij blijkbaar zo'n impact kunnen hebben, zo'n verschil kunnen maken in de wereld. En aan de andere kant voelt het als een veel te grote verantwoordelijkheid... die me nooit en te nimmer aankunnen. Want kijk maar eens naar de kerk door de eeuwen heen. En hoe vaak ze eerder deel van het probleem waren dan van de oplossing. Het dingen als kruistochten en inquisitie, geld en machtzucht, jodenhaat misbruik, hypocrisie, oordelen naar binnen gericht zijn. Hoezo zout en licht in de wereld? Vrienden, hoe kunnen wij als oase nou smaakmakers en lichtbangers in Nieuw-West zijn? Hoe kunnen wij zout en licht zijn? Nou, ik geloof dat Jezus ons vier manieren gegeven heeft, waar ik even kort met jullie naar wil kijken. En toevallig beginnen ze allemaal met de G, zodat het makkelijk te onthouden is. De G, ja. En die vier dingen zijn gebed, getuigenis, goede werken en gemeenschap. Allereerst gebed. Vrienden, als we hier in Nieuw-West een verschil willen maken als christenen, Samen als oase, dan is gebed essentieel. Er is zo ongelooflijk veel kracht in gebed. Allereerst voor onszelf. Allereerst hebben we het zelf zo nodig om voor ons eigen hart te bidden. Want ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb zo vaak het idee dat ik zelf heel weinig te geven heb. Dat ik leeg ben van binnen. En dat mijn hart soms ontzettend donker is. En daarom vind ik het zo ontzettend goed nieuws dat Jezus niet alleen zegt, jullie zijn het licht. Maar dat hij allereerst zegt, ik ben het licht van de wereld. In Johannes 8 vers 12 zegt Jezus het zo. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Maar heeft het licht dat leven geeft. Wat dit vers zegt is eigenlijk dit. Uit, uit onszelf kunnen wij helemaal geen licht geven. Wij kunnen pas licht geven als wij Jezus volgen. Als wij het licht van de wereld volgen. En hoe volgen we Jezus? Door heel dicht bij hem te leven. Door hem, betrekken, hem te betrekken in alles wat we doen. Door constant met hem in gesprek te zijn. De constant te bidden, Heer, schijn uw licht in mijn donkere hart, in elke donkere hoek van mijn hart. Vul me met uw licht, zodat ik uw licht door kan geven aan de mensen om me heen. Ja, en dan worden we licht. Dus dat is het eerste, gebed is essentieel voor onszelf. Maar het is ook essentieel om te bidden voor de mensen om ons heen. Weet je, dit is misschien wel het belangrijkste wat we voor onze straat en onze buurt en ons stadsdeel en onze stad en onze provincie en ons land kunnen doen. Voor ze bidden. Paulus zegt het als volgt tegen Timotheus, een van zijn uh, ja, uh, pupillen. Voorganger in Efeze, een Griekse stad, zegt hij dit. 1 Timotheüs 2 vers 1 tot 2. Hij zegt... Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden... voor hem worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagdragers... opdat we rustig en ongestoord kunnen leven. In alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Onze Redder. Die wil... Dat alle mensen gered en de, de waarheid leren kennen. Bid voor alles en iedereen, zegt Paulus. Bid allereerst voor de regering, voor, voor de leiders van het land, van ons land, van onze stad. Waarom? Opdat het goed gaat met ons land en met onze stad. Zodat we in vrede kunnen leven. En vervolgens zegt hij, bid voor alle mensen. Zodat er heel veel Jezus mogen leren kennen. Vrienden, blijkbaar is dat wat ons gebed doet. Dat er vrede komt in het land. En dat mensen Jezus leren kennen. Heel veel mensen. Vrienden, we hebben geen idee hoe krachtig onze gebeden zijn. En hoe God ze gebruikt in ons eigen leven en in de leven van de mensen... Om ons heen. Deze wereld zou een nog veel duistere plek zijn, met nog veel meer lijden en corruptie en geweld en strijd als Christen niet constant voor deze wereld zouden bidden. Dat geloof ik echt. En ik kan het natuurlijk niet zo één op één bewijzen, maar het feit dat wij hier in Nieuw West met zoveel verschillende culturen en religies. In vrede samenleven is niet normaal. Maar het is de vrucht van christenen die keer op keer voor dit stadsdeel bidden. En daarom vindt Oase Gebed zo belangrijk. Daarom bidden we in alle connectgroepen, hebben we een avonden en nachten van gebed. Maar nog belangrijker, bidden we hier elke zondag van tien tot kwart over elf hier in de combizaal voor de dienst. Voor Nieuw-West. Voor Oase, voor jullie. En ik wil je echt uitdagen. We, we hebben een heel mooi groepje, maar er zou er nog veel meer bij kunnen zijn. Ik weet, het is vroeg tien uur. Moet je acht uur uit je bed. Misschien wel negen uur. Maar ik wil je echt aanmoedigen om daar af en toe bij te zijn. Nogmaals, gebed is zo krachtig. Om ook zo een licht en een zout te zijn voor Nieuw-West. De tweede G, getuigenis. De tweede manier waarop Jezus ons roept om het verschil te maken in deze wereld, is door ons getuigenis over Jezus te delen. Zo gaat Lucas dat uh, in de dienst doen. Maar het feit dat jij hier vanmiddag in de kerk zit, is vanwege het simpele feit dat er ooit iemand is geweest die jou over Jezus verteld heeft. Die een zaadje in jouw hart geplant heeft. Waardoor jij bent gaan geloven of nieuwsgierig bent geraakt. Maar wanneer is de laatste keer dat jij iemand over Jezus hebt verteld? Vrienden, het evangelie is echt de enige kracht hier op aarde die levens echt kan veranderen. Die harde harten zacht maakt. Die onrust verdrijft met vrede. En wanhoop verandert in hoop. Die huwelijk herstelt. Die van vijanden vrienden maakt. Die ons vult met een liefde die niets en niemand ons kan geven. Misschien denk je, ja maar... Jezus delen met anderen andere getuigenis, maar mensen zitten helemaal, niet, zitten helemaal niet te wachten op Jezus. En, en dan wordt er gezegd, ja, we, we leven in een postmoderne samenleving. Heel moeilijk woord. En dat betekent dat in de postmoderne samenleving mensen eigenlijk niet meer in één waarheid geloven. Eigenlijk wordt er gezegd, iedereen heeft zijn eigen waarheid. En jij mag niet tegen de ander zeggen dat jouw waarheid ook waar is voor de ander. Misschien heb je dat wel eens ervaren als je over God of geloof praat. En het, en het klopt, steeds minder mensen hebben vertrouwen in die grote verhalen van religie, zoals het christendom. Die zegt, dit is de waarheid. Maar het goede nieuws is dat als je met mensen in gesprek gaat, dat ze nog steeds en misschien wel meer dan ooit verlangen naar echte hoop en echte vrede, en echte blijdschap. En misschien hebben ze niet zoveel vertrouwen meer in de grote verhalen en willen ze dat niet zo meer horen. Ze willen nog wel degelijk jouw verhaal horen. En daarom wil ik je aanmoedigen om gewoon jouw verhaal met Jezus te delen. Wat Jezus heeft gedaan in jouw leven. Hoe Jezus jouw leven veranderd heeft. 22 jaar geleden heeft iemand dat in mijn leven gedaan. En ik ben hem voor eeuwig dankbaar. Weet je, we schamen ons misschien om over Jezus te beginnen. Maar als je erbij nadenkt, dan is dat bizar. Als Jezus echt God is, die mens werd om te sterven voor ons en op te staan... Als hij echt die bron van liefde is die nooit uitput, dan is Jezus echt het mooiste wat we te delen hebben. En dan is het eerlijk gezegd egoïstisch als we dat voor onszelf houden. Hij is het licht van de wereld en als we hem delen, dan verspreiden we licht. Dan zijn we licht. Dat is getuigenis. derde, hoe we licht en zout kunnen zijn, is door onze goede daden. Jezus zegt het in vers 10 of vers 16: Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. We schijnen licht als we goede daden doen. Maar wat zijn goede daden? Jezus geeft in Matthäus 7, vers 12, een hele kernachtige omschrijving van wat goede daden zijn. Daar zegt hij dit. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Ik denk dat dat de essentie is van goede daden, van goed leven. En Dit gaat over een manier van leven waarin je constant denkt, oké okay, als ik in de schoenen van hem of haar zou staan, hoe zou ik dan door de ander behandeld willen worden? En dan vervolgens dat gaan doen bij die ander. Dit wordt ook wel de gouden regel genoemd. He, doe voor anderen wat jij wilt, dat ze voor jou doen. En ik denk dat dat de gouden regel genoemd wordt, omdat als je zo gaat leven, dat alles in goud verandert om je heen. Want als jij mensen met liefde en respect gaat behandelen, als jij constant het goede zoekt voor anderen, dan heeft dat impact. Dan gaan mensen zich, zichzelf met meer liefde en respect behandelen en ook... De mensen om hen heen. Dit doet me denken aan de film Pay It Forward. Wie heeft die film ooit wel eens gezien? Het is een hele oude film. Ik zie een paar handen. Voor degenen die die film niet gezien hebben. Ik weet niet of die op Netflix is, maar het is de moeite waard om hem te zien. Deze film gaat over een jongetje dat bij maatschappijleer de opdracht krijgt om iets goeds te doen voor de maatschappij. En hij verzint een heel mooi plan. En dat plan noemt hij Pay It Forward, of in het Nederlands Geef het Door. Het idee is dat hij iets goeds doet voor drie andere personen. Iets wat ze niet voor zichzelf kunnen doen. En dat die drie personen het dan weer voor drie anderen gaan doen. En die drie anderen voor drie anderen, enzovoort. Nou, met heel veel moeite en met heel veel teleurstelling lukt het hem uiteindelijk om iets goeds te doen voor drie andere personen. Iets wat ze niet voor zichzelf kunnen doen. En dat jongetje denkt dat het één grote mislukking is. Niet wetende dat die drie personen wel degelijk iets voor drie anderen doen. En die drie anderen voor drie anderen enzovoort. Nou, je hoeft maar een beetje wiskunde te kennen om uit te rekenen dat in no, no time miljoenen mensen bereikt worden met de revolutie van het goede doen. Helaas maakt het jongetje dat niet meer mee, want... Als je de film ziet, oh ja, ik zal het niet verklappen. Spoiler. Spoiler. Spoiler alert. Oké, okay, sorry. Vergeet wat ik zei. Oké? Okay? In ieder geval, ik geloof dat dit principe van Pay It Forward, dat dit eigenlijk een principe is van het Koninkrijk van God zelf. Namelijk dat als wij in de naam van Jezus het goede doen voor de mensen om ons heen, dat dat doorgegeven wordt. En dat dat licht van God verspreid gaat worden. Hier in Nieuw-West, in Amsterdam, in Noord-Holland, in Nederland, Europa en over heel de wereld. I have a dream. Nee, ik heb geen droom. Ik denk dat het de droom van Jezus is. Dat zo zijn koninkrijk komt. Stap voor stap. Hart voor hart. Dat steeds meer zijn licht verspreid wordt hier op aarde. Als in de hemel. Niet zodat wij geprezen worden. Of mensen denken, oh, die zijn goed. Maar zoals Jezus zegt, zodat de Vader in de hemel eer krijgt. Zodat steeds meer mensen de Vader eer gaan bewijzen. Dus dat zijn goede daden. De laatste G is gemeenschap. Community. Community. Jezus zegt niet, jij bent het zout of jij bent het licht. Nee, hij zegt, we lezen de Bijbel vaak heel individualistisch, we betrekken het alleen op onszelf. Maar hij zegt constant, jullie. Jullie zijn het zout. Jullie zijn het licht. Vrienden, we redden het niet in ons eentje om licht en zout te zijn. Om smaakmakers te zijn. Om bederf tegen te gaan. We hebben elkaar keihard nodig. Weet je, als iemand jou ziet en jouw goede daden, dan, dan kan die persoon nog denken, ja, Fernand is gewoon een sympathieke jongen en, en hij is ook nog eens heel aardig. Ja, en dat hij dan christen is, ja, dat is, dat is toeval. Maar als die, als die persoon een hele groep met christenen ziet, die allemaal verschillend zijn en toch elkaar liefhebben, en toch één zijn, en toch samen het goede zoeken voor de stad, ja, dan, dan zal die persoon veel eerder moeten toegeven dat hier geen toeval in het spel is. Maar dat er echt een God is, die licht is en die ons tot licht maakt. Weet je, alleen in een gemeenschap van christenen zien mensen hoe het evangelie handen en voeten krijgt. Hoe het evangelie uitgeleefd wordt in het weerbarstige leven van alle dag. Weet je, woorden alleen zijn niet genoeg. Mensen moeten kunnen zien dat het evangelie, het goede nieuws van Jezus, een verschil maakt. En ik geloof dat ze dat op, op, op de mooiste en de beste en de belangrijkste manier zien in een gemeenschap, in een groep van christenen. Die elkaar oprecht en met daden en met vallen en opstaan proberen lief te hebben. Jezus zegt hierover in Johannes 13 vers 35: Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Vrienden, waarom hebben zoveel mensen in Nederland en ook hier in Nieuw-West de afgelopen 50 jaar de kerk vaarwel gezegd? Hier, 50 jaar geleden ging meer dan 60% hier in Nieuw-West nog naar de kerk. En hoeveel is het nu? 1 of 2%. Ik denk dat één van de belangrijkste redenen dat zoveel mensen vaarwel hebben gezegd tegen de kerk is, omdat we niet die eenheid en die liefde in de praktijk hebben gebracht. Als je nu mensen op straat zou vragen van... Waar denk jij aan als je het woord kerk hoort? Dan zullen mensen denk ik eerder woorden gebruiken als veroordeling. En verdeeld in plaats van liefde en eenheid. En ik vind dat ontzettend tragisch. Maar gelukkig kan het ook anders. En ik ben nu anderhalf jaar voorganger hier in Nieuw-West. In Oase voor Nieuw-West. En ik heb keer op keer gezien... Dat als mensen hier nieuw in, in de kerk komen, dat ze dan geraakt worden. En waar worden ze door geraakt? Dat ze zien dat mensen hier oprecht om elkaar geven. Dat er echt voor elkaar gezorgd wordt. Niet perfect, maar wel vanuit dat diepe verlangen. Keer op keer. En ik zie daardoor ook dat mensen daardoor geïnteresseerd raken in, in Jezus. En dat er daardoor zelfs mensen tot geloof gekomen zijn. Ik weet zeker dat dat bij Lucas ook een rol gespeeld heeft. Of bij Martin. En daarvoor, en dat vind ik ook weer het ontspannende, daar hoeven we dus echt geen volmaakte groep mensen voor te zijn. Weet je, als wij volmaakt zouden zijn, dan zouden mensen zich helemaal niet thuis voelen bij ons, want ze zijn zelf ook niet volmaakt. En daarom hoeven we niet te getuigen van onze goede daden, maar we hoeven alleen maar te getuigen van de liefde en de genade van God. En ik geloof dat onze toewijding aan elkaar, ondanks onze verschillen en de vergevende houding waarmee we elkaars fouten en gebreken tegemoet treden, een veel krachtiger getuigenis is dan welke volmaaktheid ook. Het enige waar wij toe geroepen zijn, vrienden is om God en elkaar en de mensen om ons heen oprecht lief te hebben. Niet vanuit onze eigen kracht, maar vanuit de liefde en de licht van Jezus, die Hij elke keer weer in ons hart schaart. En dan worden we licht. En dan worden we zout. Dan worden we smaakmakers. Misschien denk je, hoe kan dat? Hoe kunnen wij nou in Nieuw-West, een stadsdeel van 150.000 man, hoe kunnen wij nou een verschil maken? Nog even terug naar het beeld van het zout. Hoeveel zout doe je op je eten? He? Niet te veel, in andere woorden, een heel klein beetje. Er is maar heel weinig zout nodig om iets smaak te geven. Als jij dat hele potje leeg over je eten, dan is het niet te pruimen. Zo is het ook met licht. Er is maar een klein beetje licht nodig om de duisternis te verdrijven. Als het, sterker nog, als er te veel licht is, word je verblind. Is niet fijn. En hoe donkerder de duisternis, hoe helderder het licht schijnt. Juist op de meest donkere plekken mogen ons licht het meest helder. Schijnen. En weet je, dat is nou een leven wat echt gelukkig maakt. Waarom? Nou allereerst niet omdat dat een makkelijk leven oplevert, of een leven zonder problemen, absoluut niet. Maar het is wel een leven wat gelukkig maakt, omdat dat denk ik het enige leven is wat echt zin geeft. Wat een doel geeft. Wat eeuwige betekenis heeft. En het maakt gelukkig, omdat als je altijd met jezelf bezig bent en op jezelf gefocust bent, je helemaal niet gelukkig wordt. Je wordt pas gelukkig, zegt Jezus, als je op de ander gericht bent. Als je constant vanuit die liefde en licht van God een licht bent voor andere mensen. En weet je, als je zo leeft, dan zul je dus constant die glimlach op het gezicht van de Vader ervaren. En dat is het mooiste wat er is. Maar weet je wat het ook met zout is? Zout doet alleen zijn werk als het uit het vaatje gestrooid wordt. Als het alleen maar in dit vaatje blijft, dan heb je helemaal niks aan zout. Zout moet uitgestrooid worden. En zo is het ook met Oase voor Nieuw-West. We kunnen altijd wel heerlijk gezellig... Op één gepak blijven zitten. Maar we moeten door de week ook weer uitgestrooid worden. Elke week weer. Zodat wij op onze eigen plekken waar we wonen, waar we werken, waar we sporten, waar we vrijwilligerswerk doen, smaakmakers mogen zijn, lichtbrengers mogen zijn. Bederving tegengaan. Ik heb hier een, een kaart van Nieuw West. En terwijl de band begint te spelen, ik wil ze vragen om op het podium te komen, terwijl ze het lied Bouw uw Koninkrijk spelen, wil ik jullie uitnodigen om op deze kaart met een klein beetje zout, met nadruk op klein beetje, strooi waar jij zout of licht wilt zijn, waar jij een smaak maken wilt zijn, waar jij een verschil wilt maken. Misschien is dat de plek waar je woont. Of waar je werkt, of waar je naar de sportclub gaat, of waar je vrijwilligerswerk doet. Strooi een beetje zout als een gebed naar God toe. Heer, gebruik me daar als licht. Gebruik me daar als zout. Help me daar een verschil te maken. Zullen we dat doen? Laat me bidden. Vader, dank u wel dat u ons zo'n ongelooflijk voorrecht geeft om uh, met u samen te werken hier in Nieuw-West. Heer, het voelt bijna als een te grote verantwoordelijkheid. Om smaakmakers te zijn, om een verschil te maken, om bederf tegen te gaan. Om licht en zout te zijn. Maar heer, gelukkig hoeven we het niet in ons eentje te doen. Mogen we het samen met u doen, samen met elkaar en daarvoor hebben we het zo nodig dat u ons vult met uw heilige geest. Heer, wilt u dat op dit moment doen? Wilt u ons vullen met uw licht? Schijnen in elke donker hoekje van ons hart. En wilt u ons laten zien waar u ons wilt gebruiken om een verschil te maken? Hier in Nieuw-West. En dat bidden we in de machtige naam van Jezus, het licht van de wereld. Amen.